Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wordt er vanavond een knoop doorgehakt over een nieuw kabinet? Vandaag was er een ultieme poging van informateur Remkes om er met de politieke partijen uit te komen. De hele dag is er gepraat en inmiddels zijn de hoofdrolspelers Rutte, Kaag en Hoekstra ook buiten. Maar of ze nou een knoop hebben doorgehakt? We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd en wij gaan ons nu beraden als D66-fractie. Ik ga er vandoor. Het waren goede inhoudelijke gesprekken met alle partijen NOS. Net ook met z'n drieën, uh, maar dat vraagt ook nog uh, intern gesprek vraagt ook nog uh, dit intern wegen en, en vraagt beraad. VVD, D66 en CDA zijn nu met hun eigen partij aan het overleggen wat ze gaan doen. Maar waar het dan precies over gaat, weten we niet. Het zou kunnen dat daar vanavond meer over bekend wordt. De politie heeft demonstranten voor het restaurant Waku Waku in Utrecht opgepakt. Op de stoep stond nog altijd een kleine groep mensen... ...ondanks dat de burgemeester een demonstratie voor het restaurant heeft verboden. Omdat het te druk werd op de stoep moesten de demonstranten naar het jaarbeursplein, maar niet iedereen deed dat. Militairen gaan de komende dagen tankstations in Engeland bevoorraden. Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs zitten veel tankstations nu zonder diesel en benzine. Er staan zo'n 150 militairen klaar om de tankwagens te besturen. Premier Johnson roept iedereen op om niet te gaan hamsteren. De koeien van boer Arjen gaan voortaan door de wasstraat. En dat is fijn voor ze, want daardoor hangen er geen vliegen meer om de dieren heen. En dan lopen ze er hier doorheen en dan vegen die borstels langs de koe af, zeg maar. Daardoor schrikken die vliegen en die vliegen dan uh, naar links of naar rechts, zeg maar. En vliegen ze daar doorheen en dan kunnen ze niet meer terug. En dat is voor de koeien lekker onstressend. Iedere boer en burger kan het zien dat die koeien het niet prettig vinden... als ze met de kop naar die vliegen staan te slaan en met de staart. Ja, je wil gewoon dat de koe gewoon even rustig staat te eten... rustig in het land ligt te herkauwen en uh, niet de hele dag met die vliegen bezig is. Boer Arjen heeft de Wasstraat helemaal zelf gebouwd... en is nu ook de eerste in Nederland met zo'n ding. Sommige andere boeren gebruiken nu gif om van de vliegen af te komen... maar dat is volgens Arjen slecht voor het milieu. Het weer nog, vooral in het noorden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 Getiteld Kom van de Dakhaf. En we beginnen meteen met het volgens hem belangrijkste Nederhoek-nummer Peter Koelewijn met Kom van de Dakaf uit 1960. Hey. En het touwen komt op het bordes. Het eten werd oud en Jan en Jansen werd En in de straat. ZANG band Zomerse dag in november tegenover de Q-factory. Ja. Yeah. En dat, dat, dat lijkt niet helemaal toeval te zijn. Want ons gast vandaag is Constant Meijers. Hartelijk welkom, Constant. Dankjewel. En veel mensen kennen hem misschien nog als hoofdredacteur van OOR, als uh, initiatiefnemer, of wat was je precies, van de uh, Nederlandse Poepansclub? Zeker. Ja. En hij heeft nog ontzettend veel meer dingen gedaan. Heet krant opgezet. Ja. Ja. ja. U, misschien kun je nog even aanvullen wat ik oversla en uh, wat je gedaan hebt en wat ook betrekking heeft op de rock'n'roll en de wortels van de rock'n'roll. Ja, nou ja, nou ik ben begonnen bij uh, Aloha, ik Aloha, daar ben ik eigenlijk begonnen. En uh, een jaar gezeten, daar ook een, uh, een muzieksectie ingevoerd. Ik ben ik ook begonnen met mijn interviews. Mijn eerste interview was met Todd Rundgren. Nou, in het Sonesta Hotel hier in uh, Amsterdam.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 pakket uh, artiesten waar ze erg mee uh, geïnvolveerd zijn als nou iedereen 10 of 20 lemma's neemt dan hebben ze een encyclopedie, nou dat was grote luxe onderschat want het was veel meer werk en ja, ja. daar heeft een staking gedreigd en uh, ja. allemaal een heleboel gedoe geweest maar ja toen iedereen er was <lacht> toen is hij eigenlijk ja, bijna tot voor kort nooit meer weggegaan, dan werd hij elke nee. twee jaar ververs en dat is eigenlijk de enige encyclopedie ter wereld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 Dat ik als jongetje van tien enthousiast werd van een van een rock and roll plaat. En dat De omgevingen zijn na jongen, of een half jaar staat voorbij. Ja ja ja. Ik heb nu ja. Dus, uh, van die gevoel heb van glorie van dat de rock and roll echt uitgegroeid is tot een cultuur. Hè? Ja ja ja, dat was moeilijk te voorspellen om nog even dat verhaal van die hitkant dan af te maken. Ja. Uh, de publieke omroep wou iets tegen Veronica.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 een serie uh, uh, ja, van, die, van die pop bio's gaan maken, weet je. Een uh, okay. serie story of een stuk of twee Een ja, ja. story van ABBA, Beatles, Bruce Springsteen, oh, ja. BZN, The Cats. En, uh, ja, ja. Dat was leuk om te doen. Ja. En, ik ja. ben tussen 86 en 88 een aantal keren naar, naar de Sovjet-Unie geweest om, en dat heeft geresulteerd in een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 Maar ook nog intensief gaan bezighouden met uh, de ontwikkeling van de, de, de televisie.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 en uh, mijn vader schiep er enorm genoeg in om zondags uh, uh, na de kerk en na meester G.B.J. Hiltonman met oh, de ja. toestand ja, in de wereld ja, ja. en eventueel dan ook liefst nog even van half twee tot twee uur uh, uh, Radio Luxemburg Teenager Express, waarbij de popliedjes uit de Engelse oh, wow. hitparaden worden en de Nederlandse liedjes ja, ja, ja. van Anneke Grunlo en de Silvera's en, en, en, en de Blue Diamonds en, en Peter Koelewijn uh, vanaf 1960 omdat ze een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 En jullie kennen natuurlijk vanuit recentere tijd het fenomeen luchtgitaar. Mijn ja. vader speelde luchttrompet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 En die zat ook in een combo bij de omroep. Ja. Daar kocht hij zijn plaatje Maar Ik heb ook nog wel uh, 78 toerplaten. Ik denk van de Blue Diamonds. Dat begon, ja. is nog begonnen op 78 toerplaten. Ja. Dus dat kocht hij dan ook wel. Of Brandend Zand he, van Anneke ja, Breugel, ja. ja. Heeft hij volgens mij ook wel oh, gekocht. Nou, ja. Een ja. strevende ja. smaak. Ja. ja. ja smaak. Maar, maar uh, uh, hoe heet dat ding van Gershwin?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 Dat is wat mij betreft niet zo. Ik wil niet zeggen dat het niet zo is, maar ik heb toch meer het idee ja, dat dat niet zo is. Cliff, uh, het is Shadows. begonnen met teenager muziek en uh, dat heette toen voor de Beatles de teenager muziek. En, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het grote fenomeen in Europa was Cliff Richard. Ja. Cliff Richard en the Shadows. Ja, dat zei ja. ik. En Cliff Richard ja. was ook min of meer. Uh, uh,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 trede wat ze met 60 gedaan nou, hebben. Ja ja ja. Show. Ja. Dat was, uh, nee, dit was een echte showband. Dit was een echte showband. De Tillman Brothers. Ja. ja? Top showband. Daarom zijn ze ook in Duitsland ja, gaan. Ja, mee. Met de gitaar op zijn rug. Ja ja ja, ja, ja, ja ja ja. Nee, het was een showband maar. je was eigenlijk. Moet ik even twee dingen goed in de gaten houden. Ik eerst even afmaken die die, die Brothers. Ja. In de begintijd van de pop in Nederland.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 Heel veel Italia Italiaanse liedjes zijn in vertaling popliedjes geworden, in het Engels. Een heel interessante... Dus ja, in, in Italië. Ja, ja, ja, ja, ja. nog, ja. nog en met Humperdinck en al die, die, ook die, die bellen. Dat, Belcanto is heel sterk geënt op de Italiaanse uh, zangcultuur. Dus, dus show maken, dat was eigenlijk al gegeven. En dansen was al gegeven. Dat is heel belangrijk geweest voor die ontwikkeling. Maar toen is een Nederlandse gitarist naar Italië gegaan. Niet, Wie is dat? Van Wood. Ja, Van Wood. ja. Van Houten of iets. Van Ja, John Woodhouse is ook een naar. Weet die John Van Houten of iets? Ja. of Maar goed, ja. Dus, dus daar zit wel een ontwikkeling in. Ja, er ja, ja, ja. zit ook een ontwikkeling ja, interessant in, hier. wat is ook ja. belangrijk, van live muziek naar recorded muziek. Dat is ja, een hele ja. wezenlijke overgang. Want in de, in de periode van de live muziek.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 De ja, eerste hitparades zijn gebaseerd op het aantal stukken bladmuziek dat van een compositie werd verkondigd. Voor de platenhitparades. En dan uh, werd uh, de identiteit van een orkest werd bepaald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 Let me do Kende de Beatles muziektheorie, ja of nee? Ja. Dat ja. is wel een antwoord erop. Ja. Ik denk nee, maar, uh, maar dat is ook nog een interessant de fenomeen. Mensen, nee, maar ze Nou, wel, laat ik zeggen, ze McCartney, de dat staat ook in het boekje nog, dat laatste hoofdstuk over de Beatles. Uitgever ja, ja. zei, wil je dat erin? Dan zeg, wil dat erin hebben, dat is zo interessant... Ja.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 ...dat bij McCartney thuis uh, wel een muzikaal milieu was... ...waar ja. ook de trompet een rol speelde. Ja. Dus gotta get you into my life met die trompetten... ...dan denk ik, hey, dat heeft McCartney natuurlijk van huis uit meegekregen, ja, ja, ja, ja, ja. die trompetten. Dus dat vind ik dan allemaal wel heel interessant. God, ja. <laughs> nee, maar dat wou ik net nog zeggen, wat ook zo geestig is... ...waarom Liverpool? Ja, ja dat kan je. Ja. Ja. Nou, dat was natuurlijk al een teenagerontwikkeling, uh, ja. hè? Uh, er was een ontwikkeling vanuit Londen. Mm -hmm, uh, yeah. Met uh, Tommy Steele. Yeah, uh, God, uh, yeah. Met... Um, uh, hoe heet ze? Queen for Tonight. Uh, Shapiro. Helen Shapiro. Uh, en nog een aantal van die teenager artiesten. Die kwamen allemaal vanuit Londen. Maar die yeah. hele Beatle-beweging... is begonnen in Liverpool. Waarom Liverpool? Want ik heb op een gegeven moment ook een story of... de uh, uh, Mersey Beat gemaakt. Ik ben naar Liverpool geweest. En,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 En die dus met zijn schip in het zijn New York, New Orleans, San Francisco kwam. En daar namen ze zwarte singeltjes mee. Nou, die zijn met zwarte muziek. Zo reisde dus de zwarte muziek. Die reisde via die jongens op boten van Amerika naar Engeland. En daar kwamen ze eerst binnen dan. En daar komen ze dan binnen. En dan zie je dat de bieders ook in Hamburg en andere belangrijke havenstad spelen. Waar ze voet aan de grond krijgen. En dan zie je ook waarom op die eerste... LP's van zowel de Beatles als ook de Stones, die trouwens uit de buurt van Richmond, Londen ja. komen niet, maar goed, dat zijn toch in meerderheid Amerikaanse zwarte rhythm and blues-composities, waarvan ja, ja. ik yeah. en mijn yeah. generatie toen nog helemaal niet wist dat ze uit Amerika kwamen. Yeah. Het is dat wij achter die titeltjes namen lazen als Waters en Reed, yeah. McKinley Morgan Field, uh, uh, Reed, ja, heb ik al genoemd Jimmy yeah. Reed, dat je dan, yeah. hé, maar wie zijn dat dan? Yeah. En, en eigenlijk zijn we via die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 Ja. Terug bij de bron, de zwarte muziek. Ja. Dus ja. wij hebben die zwarte muziek bij ons onder de aandacht gebracht. Ja. Ja, ja, ja. Ik weet dat dat mijn zo, beetje bander... Zoals het in Nederland eh, ja. in het klein in ja, ja, ja. Eindhoven. Ja, Eindhoven, ja. Omdat ja, ja. uh, die Amerikaanse militairen daar. Da daar bent precies. Daarom dat daar. Ja, die zwarte muziek mee ja. naar ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja kijk, de opkomst van de teenagermuziek in Engeland en Amerika. dat leidde Nederlandse platenmaatschappijen ertoe om ook.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 Wat wil zei Japan. Palm, ja. <laughs> yeah, yeah. When they say, oh la la, wake up a little Susie, <laughs> Maar dat wordt in het Nederlands vertaald. Nou, Willem wordt wakker. Ja. Dat wordt van een teenager thema een volwassene verhaaltje gemaakt. Ja, Ik heb een, in die serie Shake, Ride, and hebben ook uh, André van der Lau gesproken. Ja. Uh, over uh, de paasheuvel, ja. de socialistische jongeren ja. die daar dan om de uh, mijboom danste.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 was De bange stem van de vrouw van onze linkerbuur. Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker. Wat is dat voor een vreemd geluid? En Willem komt je bij dooruit. Kogels door mijn lippen gang. Ik ben zo vreselijk bang. Toen Willem wordt wakker. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.